Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Geen treinverkeer rond Utrecht en Amsterdam. Files nemen langzaam af. En minister De Jager waarschuwt Griekenland opnieuw. Rond Utrecht en Amsterdam is het treinverkeer helemaal tot stilstand gekomen. Halverwege de middag werd er al nauwelijks meer gereden. En tegen vijf uur gaf de NS toe dat er geen treinen meer rijden. Volgens ProRail zijn er in de Randstad veel wisselstoringen... en wordt er met man en macht aangewerkt om die te verhelpen. Gestrande reizigers klaagden vanmiddag dat ze geen informatie kregen... en dat het een chaos was. De website van de NS is slecht bereikbaar. Reizigersorganisatie Rover noemt het belachelijk en onaanvaardbaar... dat de treinenloop door de eerste sneeuw meteen stilvalt. Op de wegen in de Randstad beginnen de files af te nemen. Halverwege de middag stond er in het westen midden van het land 831 kilometer... Was genoeg voor een vierde plaats in de file top 10 aller tijden. Inmiddels is de file lengte afgenomen tot ruim 550 kilometer. Sneeuwfront is op weg naar het zuiden flink afgezwakt. Op de A6 bij Lelystad was er een kettingbotsing met 15 auto's. En op de A28 bij Harderwijk reden 12 auto's op elkaar. Door een geslipte vrachtwagen is de A15 Nijmegen-Rotterdam afgesloten. En ook op de Belgische wegen was er chaos. Daar stond op het hoogtepunt 957 kilometer file. Op de Ankeveense plassen in Noord-Holland... zijn vanochtend zeker tien mensen door het ijs gezakt. Er moesten medewerkers aan de pas komen om gewonden te verzorgen. Het ijs op veel plassen is op sommige plaatsen erg onbetrouwbaar. Door de sneeuw is niet goed te zien waar de wakkers zitten. Toch waagden vanochtend honderden schaatsliefhebbers zich op het ijs. Een aantal bezorgdiensten en restaurants die eten bezorgen... doen dat vanavond noodgedwongen niet... De bestelsite thuisbezorgd.nl zegt dat klanten die bijvoorbeeld een pizza bestellen rekening moeten houden met een langere bezorgtijd. Diverse bezorgrestaurants in Noord-Nederland zijn vanwege de sneeuw en gladheid al dicht. In de Eredivisie is voor dit weekend al één wedstrijd afgelast. De Graafschap tegen FC Twente gaat zondag niet door. De wedstrijd tussen Heeren Veen en Roda JC die voor vanavond op het programma staat, gaat volgens nog wel door. In de Eerste Divisie zijn alle wedstrijden afgelast.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 Hackersgroep Anonymous zegt een telefonische vergadering van de FBI... en de Britse politie te hebben afgeluisterd. Die vergadering ging over het opsporen van leden van Anonymous... en andere hackersgroepen. Daarbij zouden data zijn genoemd waarop mensen gearresteerd zouden worden. Ook werd er gesproken over bewijsmateriaal... dat tegen verdachten zou worden ingebracht. Anonymous heeft een opname van een kwartier op internet gezet. Toegang tot de telefonische vergadering kreeg de groep... door het onderscheppen van een e-mail van een FBI-agent... Daarin stonden een telefoonnummer en een wachtwoord, zegt Anonymous. Ryanair wil op korte termijn vluchten overnemen... van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev. De Britse low-budget maatschappij wil vier Boeing 737 stationeren in Budapest. Van daaruit wil het op 31 bestemmingen vliegen. Malev moest vanmorgen zijn activiteiten staken. Het bedrijf heeft honderden miljoenen schuld. Bedrijven bedrijf waarmee Malev samenwerkte vertrouwde het niet meer... en eiste daarom dat ze vooraf betaald werden voor hun diensten. En dat geld heeft Malev niet. Spanje gaat korten op de salarissen bij banken die overheidssteun krijgen. De topbestuurders van die banken mogen voortaan maximaal 600.000 euro per jaar verdienen. Bij banken die door de overheid zijn genationaliseerd is dat maximaal 300.000 euro. De regel is onderdeel van plannen van het Spaanse kabinet om de economie weer gezond te maken. De werkloosheid in de Verenigde Staten blijft dalen. In de maand januari zijn er 243.000 banen bijgekomen. Economen hadden gerekend op een kleinere toename.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 Ook bij de vrouwen moest de bond kiezen tussen twee kandidaten. De keuze is gevallen op Wyoming Marcela. Ze kreeg de voorkeur boven Celine van Gerner. Het weer. Vanavond valt in het zuiden nog af en toe wat sneeuw. In het noorden en midden is het droog en klaart het steeds meer op. Vannacht is het in het hele land helder en koelt het bij weinig wind sterk af. De minima komen in het binnenland lokaal uit op min 15 graden. Morgen is het zonnig en koud met een middagtemperatuur rond min 4 de dagen daarna aanhoudend koud. ANRB, ah, verkeersinformatie. Vooral in het westen, midden en zuiden van het land... heeft het verkeer veel hinder van de sneeuw. Het heeft nog steeds niet zoveel zin om in die gebieden op de, de weg op te gaan. Zeker in noord brabant rond Utrecht en bij Rotterdam... staan ontzettend lange files. Alles bij elkaar, 530 kilometer... Het aantal neemt dus wel af, maar er is op veel plaatsen ook sprake van vastgereden sneeuw. Dat betekent dat het op heel veel plaatsen gewoon om die reden ook langzaam rijdt. Er zijn relatief weinig ongelukken gebeurd, dat is dan het enige lichtpunt. 73 fieters nu nog, ik haal er een paar uit waar veel op het hout is. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen Everdingen en Salbommel 19 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag was even een aanrijding bij Zoeterwoude. Maar de rijstroken gingen al snel weer open. Staat wel 13 kilometer. Op de A12 uh, staan de langste files tussen Utrecht en Arnhem in beide richtingen. Tussen knooppunt Lunette en Veenendaal 28 kilometer. Op de uh, A15 vanuit Europoort nog steeds 20 kilometer file tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein. En de A28 springt eruit, van Utrecht naar Amersfoort, voor Amersfoort 19. En ook het zuiden, zoals gezegd, rond Eindhoven is het flink mis op de A50. Maar ook op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Er staat dus een knoop het Batendorp en Morgestel, 11 kilometer.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 Goedenavond, het is vrijdag 3 november. De dag die de geschiedenisboekjes ingaat als de dag waarop er forse chaos was op de wegen en op het spoor. En niet alleen in Nederland, de sneeuw heeft nu ook België bereikt. En ook daar zijn forse problemen. We hebben met deze uitzending ook nog aandacht voor het Nederlands kampioenschap Korte Baan. Rond Utrecht, CS en Amsterdam rijden geen treinen meer. Voortvoerder Erik Trindhamer is van de Nederlandse spoorwegen. Hoe kan het nou gebeuren? Ik heb daar gelijk een update voor. Rondom oh. Utrecht komt het treinverkeer weer langzaam op gang. Ja. En uh, Amsterdam volgt daarna. Uh, nou, nu de reden waarom komt dat. Uh, door de sneeuw. Door de sneeuw. Kan, kan zo, niet anders, zo, zo simpel is het. Ja. Overvallen? Uh, vanaf vanochtend hielden we de rekening mee door onze dienstregeling daarop aan te passen. Een aantal sprinters eruit gehaald. Maar het werd uh, allengs meer en, uh, en erger. Daar kwamen een aantal uh, infrastoringen uh, bij. Ja, en dan is de impact uh, wel vrij groot voor de reiziger. Ja. Die reiziger, hoe komen die nou thuis? Die komen thuis. Ja, maar hoe? Uh, wij hopen, er wordt nu hard gewerkt... Uh, dat na de spits over een uur, over twee uur... het treinverkeer weer voldoende op gang is om mensen thuis te brengen. Ja, wat betekent dat er nu en masse wissels worden schoongemaakt, treinen weer opnieuw worden opgestart? Ja, dat betekent dat. Ja. Heel langzaam komt het op gang, uh, ja. maar komt het alle kanten heel langzaam op gang? Het is met name het verkeer uh, van en naar Utrecht wat nu op gang komt. Dat is ook het grootste knooppunt. Als dat eenmaal rijdt, dan zijn ook de andere delen van Nederland beter bereikbaar. Ja. Er waren vandaag heel erg veel klachten, ook op de sociale media, over de bereikbaarheid van de, van de spoorwegen. Wat is daar misgegaan? Ja, daar heb ik nu nog geen goed antwoord op. Uh, was tijdelijk niet bereikbaar, was wel bereikbaar, soms niet bereikbaar. Uh, Gaan we uitzoeken. Ja, want het waren met name de mobiele uh, zaken die het aflieten weten en ook de apps. En ik begrijp dat u dat vraagt. Ik kan er op dit moment geen goed antwoord op geven. Ja, nou ja, de mensen willen dat ook wel weer uh, graag weten. Ja. Goed, uh, uh, geen antwoord op komt uh, uh, daarna wel weer, maar het komt heel langzaam op gang. Dat is eigenlijk de kern van de mededeling. Klopt. Ik dank u wel. Ja. Uh, we gaan verder naar uh, het Centraal Station, de, de hal daar zo. Daar is uh, verslaggever Roel Pauw. Roel, jij bent enige tijd onderweg geweest om daar te komen. Chaos? Nou, ik moet je zeggen, ik ben er nog niet eens. Oh, je bent er nog niet eens. Kijk, ja, ik... want mensen klagen wel dat ze niet met de trein uh, ver uitkomen, maar uh, onderschat het verkeer in Utrecht ook niet. Hè? Want wat er tot nu toe de hele tijd voorbij is gekomen, dat zijn die files van 20, 25, soms nog langer, uh, op de snelwegen. Maar als je eenmaal de stad in bent, of in wilt... Dan ontstaan pas echte problemen. Want um, ik reed met mijn auto van Aardvoort naar Utrecht. Dat was geen enkel probleem. Ik haalde zelfs de fenomenale snelheid van 80 km per uur. Maar ik was de snelweg nog niet af. Of ik raakte in, uh, in, een, in een file verstrikt. Die zijn weergaan niet kent. Over de afgelopen pakweg drie kilometer heb ik uh, ruim een uur gedaan. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Nou, is en je, wat, en je ja. staat nog steeds vast. Het kan eigenlijk gewoon geen kant op. Nou, ik ben uh, nu door een flessenhals gereden. De mensen die, die uh, Utrecht een beetje kennen, dat is het Ledig Erf. Daar uh, komen allerlei verkeersstromen samen richting Centraal Station. Daar ben ik nu voorbij. Uh, dus nou stroomt het weer enigszins door. Um, en ik zit waarschijnlijk in dezelfde stroom van allerlei automobilisten... die dachten eventjes snel iemand op te pikken op het station... die niet verder kon met de trein. Maar dat was dus ook uh, een grote misrekening... Ik raad iedereen aan die nog uh, nou ja, niet dringend naar huis hoeft of van kantoor uh, weg. Ga even lekker een hapje eten en uh, laat het over je heen komen. Want nu Utrecht in of uit, het is een verschrikking kan ik je vertellen. Ja, Roepal, hij staat er middenin. Nou, sterkte horen we wellicht later vanavond als jij aan bent gekomen op het uh, station daar zo. We praten nu even met uh, PvdA-kamerlid Jacques Monas. Goedenavond meneer Monas. Goedenavond. Ja, kunt u een beetje de chaos verklaren? Nou, het is, het is overal chaos. Hè. De, we hebben de, de, een van de allerlangste files uit onze uh, geschiedenis. Ik geloof dat er 850 kilometer heeft gestaan. Dat is de nummer 4. Het vliegveld loopt vast. Dus er is ongetwijfeld te veel sneeuw op één uh, moment naar beneden gekomen. Dat is ja, moet... mijn eerste verklaring. Om, ja. Maar goed, dat, niet dat mensen daar blij van worden. Maar als ik het mij zo op de man afvraagt... Nee, dat en, doe ik. Maar moeten we dat dan over ons heen laten komen? Want ik kan me ook al die debatten in de Tweede Kamer herinneren... die in bijna elk jaar over het spoor gaan... Uh, en waar elke keer beterschap wordt beloofd. Nou, nee, we moeten het zeker niet over ons, over ons heen laten gaan. Ik, bedoel, ik denk dat we een debat moeten hebben over het spoor, maar ook over de wegen. Hoe dit zo kan vastlopen in, in één keer. Want dat probleem is er daar net zo erg voor, voor mensen die in de auto zitten. Uh, voor het spoorgeld, uh, we weten op een gegeven moment als het te erg uit de hand loopt, dan zal je uh, moeten accepteren dat het wat minder gaat. Ik denk dat dat iedereen dat begrijpt. Maar waar wel echt vragen bij zijn, is. Uh, uh, waarom heeft u niet van tevoren geoefend? We hebben een overleg gehad met, uh, uh, twee weken geleden bij ProRail. We, zeiden, ja, we zouden eigenlijk moeten oefenen, maar, maar ja, er is geen sneeuw. Maar we willen het misschien in Zwitserland gaan doen. Waarom ben je dan niet gaan oefenen? Heb je nu wel genoeg mensen meteen ingezet om die wissels schoon te maken? We horen berichten, dat is dan over de NS. Maar dat, dat moeten we dus echt in een debat horen. Dat, dat er toch uh, heel, heel gebrekt informatievoorziening is. Een website die plat gaat dat heeft natuurlijk niet zoveel met sneeuw te maken. Dat is gewoon, daar moet je op voorbereid zijn... dat veel mensen via je website informatie willen hebben. Dus er zijn wel, wel uh, de nodige vraagtekens te stellen... van heb, is dit wel adequaat uh, opgepakt? Maar ja. tegelijkertijd zal iedereen begrijpen... met dit weer zal het nooit zo zijn als op een mooie prettige zomerdag. Ja, nee, maar ondertussen lees ik ook op Twitter... op het moment dat het in datzelfde Zwitserland, wat u net noemde... Uh, een beetje sneeuwt, dan is er niet zo'n chaos als in uh, Nederland. Nou, exact. Dus de vraag is van... van dan zal de ProRail op een gegeven ons moeten vertellen... Is, de, is, de, is het spoor in Nederland zo anders dan daar. Hè? Bijvoorbeeld in Utrecht is bekend. Daar zijn zoveel wissels dat er eerder problemen optreden. Maar dat is geen excuus, want ProRail heeft zelf ook tegen ons gezegd... we willen eigenlijk oefenen, maar ja, daar hebben we echt winterweer voor nodig. Nou, dan is de vraag, waarom ben je dan ook niet echt gaan oefenen? Ja. En zo zijn er nog een aantal zaken, heb je het maximale gedaan... Om, om het de reizigers onder deze moeilijke omstandigheden zo, zo goed mogelijk te maken. Maar het geldt ook voor de NS. Want uh, een van de dingen waar mensen mensen worden tolerant als ze weten wat er gebeurt... en als mensen het gevoel hebben van hey, we worden niet geïnformeerd... een website is niet voorhanden, er zijn geen informatie mensen, medewerkers voorhanden, ja, dan gaat de irritatie heel snel stijgen. Ja, die is bij sommigen vandaag behoorlijk gestegen. Ik dank u wel uh, voor het gesprek. Jacques Monas was dat een partij van de arbeid. Dat ging over het spoor. Maar we moeten niet vergeten dat er nog steeds... Ruim 500 kilometer file staat op de Nederlandse snelwegen. Debbie van Slechterhorst is van Rijkswaterstaat. Wat is het beeld op dit moment, mevrouw van Slechterhorst? Uh, het beeld is dat we op dit moment de file wel zien dalen... maar in de Randstad in de omgeving van Eindhoven is het nog erg druk... Uh, Rijkswaterstaat werkt op dit moment met man en macht om de wegen schoon te krijgen. We hebben sneeuwschuivers en strooiwagens en uh, de weginspecteuren op de weg. Ja. Maar het blijft uh, druk. Ja, nee, het blijft absoluut druk. En dan horen we ook dat er ook op de provinciale wegen... want we hebben het eigenlijk over de grote snelwegen... maar op de provinciale wegen zijn er ook veel slippartijen. Ja, daar kan ik uh, zelf helaas weinig over zeggen, omdat we als Rijkswaterstaat echt over de rijkswegen gaan. En als ik kijk naar wat de situatie op de rijkswegen is, is dat het uh, uh, meevalt met de slippartijen, maar dat de mensen, de weggebruikers, wel in Brabant en Friesland, vooral uh, rondom de afsluitdijk Bolzwart en de afsluitdijk Harlingen. Uh, op moeten letten. We doen ons uiterste best om daar de wegen zwart te krijgen. Maar uh, er wordt wel gevraagd voor alertheid. Ja, zwart krijgen, dat is de sneeuwvrij, hè? Nee, uh, <laughs> precies. En uh, goed, minder blikschade begrijp ik hieruit uh, eigenlijk. Maar hoe zit het verder met uh, de auto's? Veel pechgevallen? Nou, op zich uh, hebben we gewoon uh, veel file gehad. Maar hoe uh, met pechgevallen, daar, daarvan, uh, daar kan ik niks over zeggen. Wat we wel uh, merken, is dat we nu uh, de, de, de temperatuur natuurlijk heel snel daalt. Dus, uh, en het gewoon heel erg druk is. Dus we doen echt er alles aan om de weg uh, vrij te krijgen. Maar gezien die snel dalende temperatuur... is er een risico dat de sneeuwresten opvriezen. Ja, en, met ja. al het gevaar van Dien. Wat, en hoe zit het dan met het advies? Want vanmiddag was er het advies van... ga niet de weg op... Voorlopig uh, geldt dat nog steeds? Nou, we hadden het advies afgegeven omdat het zo druk op de weg was... dat het echt een kwestie was van aansluiten. Het is nu nog steeds druk op de weg. Uh, maar ja, we, als, de, als het niet nodig is, de weg, uh, ja, liever niet de weg op. Maar we denken wel, het vriest gewoon nu erg hard in Nederland. En het, uh, de sneeuwresten kunnen opvriezen. We doen er echt inderdaad alles aan om die weg zwart te krijgen. Dus sneeuwvrij. Uh, dus het is uh, uh, advies, alertheid, dat is het vooral. En vrij voorzichtig. Alertheid en voorzichtig. Ik dank u. Die sneeuwbuien, want die zijn allemaal de oorzaken daarvan, die zijn ondertussen verder getrokken eh, richting België. En ook daar is een verkeerschaos ontstaan. Er staat meer dan duizend kilometer file. Mark van Damme is van de verkeersdienst VHB in Vlaanderen. Goedenavond. Hey, Goedenavond. Sneeuwt het nog steeds bij jullie? Ja, het sneeuwt nog steeds. Het is nog niet gedaan. Uh, het is wel iets minder geworden, maar we krijgen nog steeds sneeuw in bepaalde regio's. Ja, absoluut. Duizend kilometer file. Is dat een record? maken er maar 1200 van, 1200? Ja, ja, ja, ja, ja, het is een absoluut uh, record. Het vorige record dat we hadden was een 950 kilometer ongeveer, dat, uh, dat eerst van februari 2010. Uh, dat zullen jullie ook nog wel herinneren. Dat is ja. ook zo'n uh, vreselijke uh, periode. Wel, het is nog maar een jaar geleden. We gaan nu stil dit is in herhaling. En uh, als ik uh, ga kijken, want we krijgen hier meldingen binnen van secundaire wegen. Uh, ik denk dat heel België stil staat, want wij hebben ongeveer 3000 kilometer files als we de secundaire wegen weer bijtappen. Goedemorgen, ga eraan staan zeg. En uh, is, is er ergens een soort epicentrum waar het vaststaat? Wel, eigenlijk niet. Het zit in, in praktisch het hele land. Als je naar de ongevallen gaat kijken, daar hebben we wel geluk. Maar het is eigenlijk een geluk met een ongeluk, letterlijk en figuurlijk dan. Ze uh, spelen zich vooral af in de zuidelijke helft van België, dus meer uh, naar Wallonië op aan. Uh, maar de rest kan gewoon Er kunnen geen ongevallen gebeuren, want alles staat gewoon dicht. en Het, het staat helemaal vol Dus met voertuigen. Er zijn weinig ongevallen te melden, gelukkig zou ik zeggen. Ja. Maar de mensen staan echt vast. Uh, we krijgen op dit ogenblik meldingen binnen van... Extra rijtijden, dan, alleen echt extra rijtijden van 1 tot 2 uur. Uh, als ik ga kijken van Brussel uit in de richting van Hassel... dus vanuit het centrum van het land meer naar het oosten... heb je 3,5 uur nodig om 80 kilometer te overbruggen... daarom dat je het normaal in een uur en een kwartier kan afhastelen. Dus het is echt moeilijk, moeilijk. En ik maak me sterk dat het nog uh, zeker tot 9, 10 uur vanavond... als het dan niet later wordt, gaat blijven duren. Ja, nou, ik wens u en alle Belgen de sterkte bij, meneer Van Damme. Dank je wel. Straks de gevolgen van de sneeuw voor de NK Korte Baan in Alteveer. Maar nu eerst dan de situatie op de weg. In Nederland, Wijnand Zwaan, ja, heb je je zal... handen aan vol? Nou, inderdaad. Ik, ik zal niet allemaal herhalen wat allemaal voor mij gezegd is. Maar uh, het, het is echt niet goed. Uh, 560 kilometer file tellen we nog. En het, het neemt niet echt af. Ja, mensen moeten toch uiteindelijk een keertje naar huis. Maar toch raden we aan om dat eventjes niet te doen. Want vooral in het uh, zuiden van het land is het nu flink mis... Um, nou, aantal zaken haal ik er dan even uit. Tussen al die files um, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... daar gebeurde in de gladheid een ongeluk. Bij Zoeterwoude Dorp leidt dat nu tot 17 kilometer file. De weg is wel vrij. Um, een van de ergste files staat op de A12. Het zijn er eigenlijk twee, Utrecht-Arnhem, in beide richtingen. Tussen Utrecht en Venendaal 30 kilometer... Bij Rotterdam is het ook nog flink mis, vooral op de A15. En ja, Eindhoven, ik zei het al, op de A50 van Eindhoven naar Os staat het muur vast. Door vastgereden sneeuw het lukt er echt niet om die sneeuw weg te krijgen. Tussen Knoop met Eckersweijer en Os Oost, 24 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het overige nieuws. Premier Rutte is niet onder de indruk van de opmerkingen van PVV-leider Wilders over eurocommissaris Reen. Volgens Reen moet Nederland zich houden aan de Europese begrotingsregels. Wilders twitterde vervolgens dat de PVV zich niet onder druk laat zetten. Politiek verslaggever Michiel Breedveld is in Den Haag. Michiel, het leek wel of uh, Rutte de opmerking van Wilders met uh, een soort van opvallende nonchalance wegwuift. Nou zeker. Sterker nog. Uh, hij wenst er helemaal niet op in te gaan. Zo onbelangrijk leek Rutte te vinden. U heeft nu voor een tweet van de heer Wilders... Nou een aanleiding van een opmerking van de heer Reng. Ja. En daar moet ik nu commentaar op geven. Heel graag. En nou, Dat ga ik niet doen. Dat, is, dat weet ik echt niet waar. Als je kijkt naar de afspraken binnen, de regeer, de oogak, binnen het regeerakkoord... dan is er meer ruimte om het begrotingstekort te laten oplopen... dan als je kijkt naar de Europese afspraken. Meneer Wilders die neemt daar nu een voorschot op. Die zegt, misschien moeten we helemaal niet zoveel bezuinigen. Nou, we gaan in maart, uh, als het nodig zou zijn, gaan we bij elkaar zitten. Uh, als blijkt dat we de, de cijfers niet halen, dat zal moeten blijken uit de Centraal Planbureau Ramingen. Uh, ik heb geen enkele aanleiding om nu te gaan reageren op een tweetje van Geert Wilders. Echt niet. Ja, maar nogmaals, als hij, niet, uh, als hij geen boodschap heeft aan die Europese afspraak. Maar, luister, nou, ik kan toch niet op iedere tweet. of Twitter, zo'n tweetje. van Geert Wilders gaan, uh, nee, maar, gaan reageren. Volgende, dat het een tweet is, maakt natuurlijk ook niet zo heel veel uit. Hij neemt die duidelijke stelling en zegt. Ik heb, geen, ik heb, ik heb lak aan die Europese afspraak. Nou, heeft hij al van lak aan die Nederlandse de commissaris is geen, Dat is nog wel de, de, de supercommissaris. die we nu eindelijk hebben. dankzij de inzet van de Nederlandse regering. Als u daar nou eens een vraag over had gesteld. dan had ik wel een heel antwoord gehad. Maar. Uh... <laughs> Nee, sorry, ik, ik, ik vind het niet belangrijk genoeg om daar te reageren. Nou, opvallend, want uh, de 140 tekentjes van Wilders... die hij uh, de wereld in slingert uh, leiden ook nog wel eens tot complete polemieken. Maar nu vindt Rutte het niets waard. Nee, niets. Maar is het daarmee ook niets? Nou, in tegendeel. Uh, wat je hier ziet is dat Wilders... de aanstaande onderhandelingen over de extra bezuinigingen onder druk zet. Uh, bezuinigingen die nodig zijn om het begrotingstekort in 2013... niet boven die 3% te laten oplopen. Ja, en die kerstverse eurocommissaris. Van begrotingsregels, he, mede op aandringen van Nederland aangesteld, benadrukte gisteren, ja, logisch, als een boemerang komt het weer terug. Uh, toen hij hier op bezoek was, dat Nederland zich hoe dan ook aan die begrotingsregels moet houden. Ja, en dat betekent dat Nederland mogelijk voor meer dan 10 miljard moet bezuinigen. Dan nou, gaat het maar aanstaan. Wilders is altijd wat ambivalent geweest over die extra bezuinigingen. En hij laat zich al helemaal weinig gelegen aan druk vanuit Europa. Ja. En daarom, dus, die tweet van vanmorgen. De PVV zal zich nooit door eurofielen als .commissaris Olly Reen onder druk laten zetten, wat de man ook rondtoetert. Auf ja, maar auf Maar uh, hij moet uh, desalniettemin toch iets gaan doen... want uh, de begrotingsbesprekingen komen eraan... en moet toch ja. extra bezuinigd worden. Zegt hij dan tot hierin niet verder? Is dit onderhandelingstactiek? Wat is dit? Nou ja, Wilders zet de zaak onder druk. En wat we hier zien vandaag is dat Rutte ervoor kiest... om de spanning niet verder op te voeren. Stoom van de ketel. Ja, en hij kan misschien ook niet anders. Rutte zit klem. Nederland heeft als geen ander aangedrongen... op naleving van die begrotingsregels. Ja, en wie een ander de maat? Neemt, moet zelf onkreukbaar zijn. Ja, en daar zit dus Rutte Klem tussen die eigen opvattingen over gezonde staatsfinanciën, Europa en aan de andere kant dus de partner PVV, ja, waar die straks dus keiharde onderhandelingen uh, over mee moet voeren over pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. Ja, Wilders voert de druk op. Uh, denk aan de hypotheekrente aftrekken, ja. heilig. Uh, denk aan uh, forsnijden in de ontwikkelingssamenwerking. Ja, en uh, Rutte, ja, die denkt van, nou, als ik maar het wegwuif, misschien verdwijnt het dan. Maar in maart zal blijken wat, uh, hoe hete soep gegeten wordt. Want dan komen de cijfers van het CPB. Ja, om nog een mooie uitdrukking te gebruiken. Misschien verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Ja. Dankjewel. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. Nou, die sneeuw en die drukte op de weg. Die had ook gevolgen voor het NK. Korte baan schaatsen voor vrouwen in Alteveer. Korte baan, dat is 140 meter sprint. Het zou om 4 uur beginnen, maar de start is uitgesteld. Verslaggever Steven Dalebaan is welkom aangekomen. Steven, in Alteveer. Um, zijn ze inmiddels begonnen? Uh, ja, ze zijn inmiddels begonnen. De eerste ronde zitten we eigenlijk net op. Al, uh Reizigers zijn dus uh, twee keer van, uh, van start geweest in zeer. het is echt, ja, het zal je vaker uh, gehoord hebben vandaag, want het is ontzettend koud hier. Uh, die reizigers die zijn natuurlijk gewend om op de lange baan te rijden over het algemeen. Vroeger was uh, korte baan echt een uh, belangrijke discipline in het schaatsen. Uh, maar nu is het natuurlijk vooral een lange baan, die rijden vooral in indoor, hallen, piaf. En uh, ja, die staan hier uh, op een uh, ondergelopen skilobaan en dat rijden ze inderdaad uh, hun vriendjes. Ja, en zijn alle schaatsers er? Uh, ja, voor zover ik weet wel, uh, um, Margot Boer was hier al heel vroeg. Ze stond vorige week nog uh, in Calgary op het WK Stint, nu vandaag hier op de baan. Hetzelfde geldt uh, voor net Gerritsen, had wel veel last gehad van uh, virus. Van en uh, uh, toch wel bijzonder om te vermelden, Thijsje Oenema, die ook vorige week uh, op het WK stond in Calgary, is daarna doorgegaan naar New York om daar haar uh, zus te bezoeken, die daar woont. En die hoorde van dit uh, NK Corte Baan en die zei, ja, daar wil ik al bij zijn. Het zou eigenlijk om twee uur beginnen vandaag. Toen zeiden ze, nou, we zetten we het voor jou om vier uur, want zij kwam vanochtend met het vliegtuig op Schiphol aan. Toen moest ze ook nog door al het verkeer heen, door heel Nederland. Uh, ja, ze was echt wel op het laatste moment, kwam ze hier binnenvallen en uh, zij heeft net haar rit gereden. Wel gewonnen? Uh, nou ja, goed, het gaat op tijd, hè. Ja. En uh, dus... Uh, je moet de tijd neerzetten en dan komt er een soort nieuw schema op basis van die tijd. Je rijdt dan steeds tegen elkaar, maar haar rit wil ze wel. Uh, tegen haar tegenstandsen, maar het gaat uiteindelijk om de tijd. En om eerder te zijn, heb ik die niet allemaal bereikt. <laughs> nou, dat mag hoor voor dit uh, moment. Ik nou, vind het uh, uh, delenig, dus uh, de, de verwachtingen zijn hoog van tijdje Oenema. Precies. Nou, vanavond in Langs de Lijn horen we nog meer verslag van jou. Dank je wel. En sterkte met de kou ook daar. Steven Dalebald. Gaan we nog eventjes naar Joris van de Kerkhoff. Onze verslaghaf. Die is op Utrecht Centraal Station. Je bent er wel gekomen, uh, Joris. Hoe is de sfeer daar? <laughs> Is daar een verslag even gekomen. Hebben we geen verbinding, opeens met hem. Hebben wij weer? Joris van der Kerkhof. Um, hij was aan de telefoon. Want uh, de mooie apparatuur, zal ik maar zeggen. Die, uh, die doet het allemaal niet vanaf. Hey, hey, dit zijn Utrecht centraal geluiden. Dit zijn Utrecht centraal geluiden. Ja, <laughs> ik, ik zei blijk dat het een beetje dat de mensen rustig zijn en, en, en maar ook wel een beetje verveeld. Maar dat verveelde zit er voornamelijk in die mevrouw die omroept met een nogal nasale stem. Dat er eh, eh, weinig treinen rijden, maar dat die tre de treinen die rijden dan wel omgeroepen worden. Nou, nou werd er net een trein omgeroepen eh, naar, eh, naar Eindhoven. En het bijzondere is dan dat die trein niet echt stampens en stampens vol zit. Want boven, ik ben nu bij spoor 15 waar die trein twee minuten geleden vertrokken is. Boven staan gewoon de mensen te wachten en te kijken naar schermen. ...waarop staat dat er geen treinen vertrekken. Dus uh, net een, een redelijk drukke, maar niet stamvolle trein naar het zuiden uh, vertrokken. Twee sporen verder uh, staan mensen te wachten. Blijkbaar is dat net omgeroepen voor een trein uh, naar Den Haag. Uh, om 17.06 zou er een trein naar, uh, naar Breukelen zijn vertrokken. Maar er zijn ook uh, bussen die vanaf het Jabersplein. Uh, vertrekken. Stopbussen, zoals ze dat uh, uh, dan ja. noemen. Ja. Uh, dat, uh, dat, uh, die, die stoppen in dit geval op het jaarbrustplein... en op heel veel plekken tussen hier en Amersfoort. Ja. Het zal nog lang onrustig blijven. Ja, hè? dat denk ik ook. Joris, ik heb nog één vraag. Want uh, tot ons via de sociale media komt ook uh, dat het heel erg druk is in Amsterdam. Maar daar roept de spoorwegen roepen om dat de reizigers voorzichtig moeten zijn... bij het instappen, omdat het zo glad is op de perrons. Is dat in Utrecht ook het geval? Oh, dat wat ze omroepen. Die verveelde stem, die zei ook nog iets over dat je voorzichtig moest zijn, maar dat zal dan dit time, <lacht> nou, het dat zijn. het dat er Er stond in ieder geval nog een kruiwagen eh, met zout, uh, in ieder geval op sporen, op perron 15. Het is al een beetje gladjes en dat is het ook uh, op het station zelf, omdat al die sneeuw die aan die schoenen zit, die is uh, gesmolten. Het is voor, voornamelijk een viezige bruine drap en mensen lopen. Een beetje voorzichtig, meestal met een telefoon zoals ik zelf aan een uh, rechteroor en dan een beetje schuifelen door uh, Utrecht Centraal. Wees voorzichtig, Joris. Dank voor het verslag. Goed, dat was uh, tot op dit moment het uh, verslag in het Radio 1 Journaal... van vrijdag 3 februari. Blijf vooral naar de zender luisteren, want we houden u op de hoogte... van alles wat er gebeurt rondom de sneeuw. En u moet natuurlijk blijven luisteren, want de avondspits begint zo... van WNL met Kameran Oela. Goedenavond. Waar ga je het over hebben? Ja Bert, we gaan het even niet hebben over de sneeuw. Want nee, mensen staan anders, al he? de hele dag in nee, die avondspits. Hè? Dus we gaan het gewoon over iets anders hebben. Jullie hadden eerder al uh, Gert Leers in de uitzending. Dat ging over de criminele vreemdelingen. Die, uh, de wet is wat aangescherpt. Ja. En daar ga ik het over hebben. Want wat mij betreft moeten die vreemdelingen ook trots zijn... dat ze in ons land mogen werken en mogen wonen. Dus wat mij betreft, als je crimineel gedrag vertoont... dan moet je linea recta het land uit. Ik ben het eens met Gert Leers. Daar ga ik het zo uh, over hebben. En iedereen die kan weer inbellen. 0800 1121 of de hashtag WNL. Ik ben benieuwd wat iedereen vindt van de mening... criminele vreemdelingen linearekte uit uit. Direct na half zeven.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 De VVD, PVV en GroenLinks willen een debat met minister Schulz van Hagen over de problemen op het spoor door de sneeuw. De VVD noemt het een bevet van onvermogen van NS en ProRail. Kamerlid Abderhoed vindt het schandalig dat het meteen uit de hand loopt bij de eerste keer dat er sneeuw valt. Ook de PVDA wil een debat over de problemen. Rond Utrecht en Amsterdam ligt het treinverkeer nu helemaal stil. Halverwege de middag werd er al nauwelijks meer gereden. Tegen vijf uur gaf de NS toe dat er geen treinen meer rijden. Volgens ProRail kwam dat vooral door ijsklonten aan de wissels. Gestrande reizigers klaagden vanmiddag dat ze geen informatie kregen... en dat het een chaos was. In een evenementencentrum in het Groningse Tolbert... woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak op de bovenverdieping. Omdat het pand in het centrum van het dorp ligt... is de brand weer met groot materieel uitgerukt. En in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij nieuwe gevechten... tussen betogers en de politie zeker twee doden gevallen. De hevigste gevechten waren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... waar de oproerpolitie traangas gebruikte tegen demonstranten... die met stenen gooiden. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Ja, de laatste sneeuw valt misschien nu nog in Brabant... maar geleidelijk aan moet het overal droog worden en dan klaart het ook op. En dan hebben we ideale omstandigheden om heel lage minimumtemperaturen te gaan krijgen. We zien het nu al een beetje in Flevoland en de Noordoostpolder gebeuren. Daar is het al tamelijk helder en liggen de temperaturen al dik onder de min 10 graden. En dat zal op steeds meer plaatsen in het land gaan gebeuren. Uiteindelijk op sommige plaatsen zelfs min 15 of nog wat lager. En dan spreken we over zeer strenge vorst. Morgen overdag loopt het kwik langzaam op naar zo'n min 5 graden... Dat we matige vorst houden, maar het is droog en de zon schijnt geregeld. Er staat ook niet zoveel wind, dus wat dat betreft is het een heerlijke dag. Zonder wat meer bewolking, denk wel dat het droog blijft. Na het weken komt de zon terug, en steeds houden we in de nacht strenge vorst en overdag temperaturen van min 4 tot min 6 graden. ANEB ah, verkeersinformatie. Er zijn voorlopig nog grote problemen op de weg door de sneeuwval. Het aantal files neemt geleidelijk aan iets af, maar toch 60 files bij elkaar, 460 kilometer, dat is uh, zeer fors. Er gebeuren relatief weinig ongelukken, maar op heel veel plaatsen in het midden, westen en zuiden van het land... rijdt het over een heel lang traject gewoon ontzettend langzaam door vastgereden sneeuw. En de langste files die noem ik even op. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen knooppunt Everdingen en Zalbommel 20 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurde een van de weinige ongelukken in deze spits. Bij Dorp de weg is vrij. Er staat wel file vanaf knooppunt Burgerveen 15 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem die ligt er ook strak beijst bij. Er staat tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal 26 kilometer. De andere kant op tussen Veenendaal en Bunnik 20. Extra reistijd is ruim een uur. Bij Rotterdam gaat het ook nog steeds niet goed op de weg. Opvallend op de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein 18 kilometer. Anderhalf uur extra reistijd is er op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Rijnsweerd en Amersfoort zo'n 19 kilometer fieden. Bij Eindhoven staat het behoorlijk vast. De sneeuw kwam daar wat later. Daardoor staan er daar nu nog lange fieden. Ze nemen niet af. Van Eindhoven naar Os tussen knopendekkers Eckersweijer en Sint-Oederode, 24 kilometer. En ook de A58 die staat nog vol van Eindhoven naar Tilburg... tussen Best en Moergestel, 13 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Ula. Criminele vreemdelingen, linea recta het land uit... Goedenavond, het is vrijdagavond 3 februari. Tot 7 uur is dit avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Het kabinet besloot vandaag dat nieuwkomers die worden veroordeeld... voortaan na één dag detentie al het land worden uitgezet. Ik vind dat een prima idee. Gisteren bleek nog dat maar liefst 65% van de Marokkaanse jongens... met justitie in aanraking komt. We hebben met andere woorden onze handen al vol aan allochtonen landgenoten. Daar passen niet nog meer criminelen bij. Bovendien moet zo'n vreemdeling wat mij betreft ook gewoon trots zijn dat hij of zij in ons Nederland mag wonen en mag werken. Daar past crimineel gedrag niet bij. Voor toekomstige nieuwkomers moet duidelijk zijn dat je welkom bent, mits je je gedraagt naar onze maatstaven. We hebben al genoeg criminelen, daarom is mijn mening, criminele nieuwkomers moeten linea recta het land uit. Bel WNL 0800 1121 ja, nogmaals goedenavond op de dag dat de avondspits op de weg al vroeg rond het middaguur begon. En we beginnen nu ook op de radio. Je kunt vanuit de file het station of thuis met me meepraten. Bel dan gratis met 0800 1121 of stuur een tweet. Gebruik dan... Hashtag WNL of hashtag Avondspits. Dan lees ik uw tweet live voor in de uitzending. Bijvoorbeeld die van Barend Beer. Die zegt inderdaad, Cameran, criminele vreemdelingen mogen direct rechtsomkeer. En er wordt ook al gebeld. Um, Andrea aan de lijn. Andrea, goedenavond. Wat vind je ervan? Ja, een hele goede avond. Uh, ik ben het met de stelling eens. Op één voorwaarde. Dat Nederland ook de eigen criminelen... Uh, ...terughaal uit het landen waar ze die zich uh, misdragen. Het, hele, het Thailand en Indonesië... ...liggen vol met uh, Nederlandse pedofielen... ...die op de vlucht zijn in Nederland. Uh, die meneer Joran van der Sloot... ...die ja. denkt dat hij rond kan zwerven in de wereld... ...en die vermoordt uh, Jan en Alleman zo een beetje. Dan doen we het dan zo... Eens met de stelling, maar ook de Nederlanders criminelen die in het buitenland zich eh, misdragen, die worden netjes terug in het land binnengebracht. Maar die gaan we dan wel opsluiten, lijkt me. Wat zegt u, meneer? Die gaan we dan wel opsluiten in Nederland, lijkt mij. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, heel goed. Dat is uw voorwaarde. Dank u wel, meneer Andrea. We gaan, hey, naar, we gaan naar meneer uh, Peter de Groot. Goedenavond, zegt u het maar. Meneer de Groot uit Nunspeet. Nou, in Nunspeet lijkt dat het sneeuw nog iets te... ...hard doorvalt, dus uh, die krijg ik aan de lijn. Maar hopelijk heb ik meneer Hassen uit Rotterdam wel aan de lijn. Goedenavond, meneer. Dag, meneer Hasser. Ja, zegt u het maar. Ik ben het uh, volkomen met u eens. Waarom bent u het met mij eens? Nou, dit is uh, een, een, een, een land waar je hard moet werken. Ja. En daar hoort crimineel gedrag niet bij? Nee, absoluut niet. En u vindt ook dat zo iemand dan meteen dezelfde dag nog uh, het land uit moet? Ja, voor mij wel, hè. Oké, okay, nou, het is heel erg duidelijk. Dank u wel, meneer Hassan. En u kunt uh, blijven reageren. Hashtag WNL. Of u kunt bellen, net als Martijn Lutkemeijer. Die heeft ook gebeld. Martijn, goedenavond. Goedenavond, mijn Martijn uit Helmond. Wat mij betreft, criminelen, vreemdelingen, ja. meteen het land uit. Wat vind jij? Nou, ik, ik vind het ook, maar niet voor een vechtpartijtje of Kijk, ik heb zelf, hoe dat ik me laatst ook bij de politie moeten verantwoorden voor een paar klappen die ik uitgedeeld zou hebben. Kijk, dat kan, daar kan nog Jan mannen in verzeld raken. In ja, de... maar, maar, maar, maar, maar, maar... Maar gewoon, bijvoorbeeld, als, maar mensen die uit bepaalde de continenten komen, van de, uit bepaalde werelddelen, Afrika, uh, uit het Caribisch gebied, die hebben ook andere normen en waarden dan wij. Voor hun Heel het... duidelijk. Heel duidelijk, Martijn. Heel duidelijk wat je zegt. Je zegt niet zomaar voor een vechtpartij. Er moet wel echt iets aan de hand zijn. Marco, Marco Dijkhuizen uit Apeldoorn. Meneer Dijkhuizen. Ja, goedendag. Ja, sorry. Uh, ja, ik heb mezelf hier ook aan moeten passen. Mijn vader was indiaan. Ik ben een deel in de reservaat opgegroeid... aan de grens van de Kana. Mijn vader zijn spreukers altijd als je ergens bent in het land, Gedraag je als gast. Wees een chameleon met behoud van eigen cultuur. Wil je wat opbouwen en toepassen in je eigen land? Best. Maar leer wel de taal en pas je wel aan. Lukt dat niet? Ga je terug. Heel ja. simpel. er hoeft niet over nagedacht te worden. Dat, dat, je bent ergens de gast. Gedraag je daarnaar. Ja en, en, ja, en als je er niet naar gedraagt, dan meteen het land uit, zoals Gert Leers nu zegt en zoals ik dat nu ook zeg. Precies. Ik ga toch ook niet voor de katse viool... met een paar laarzen, met sneeuwdruim en over rondstampen? Ja. Voor de lol. Ja, Kom na, op. Kraak Helder, ja. heeft zijn eigen zelfervaring mee. Dus ze zegt, hier moet je gewoon aanpassen. Dank je wel... Marco Dijkhuizen En er wordt ook getwitterd... Romano die zegt... hashtag WNL, wij luisteren nu en we zijn het er helemaal mee eens. Nou, heel goed, Romano. En als u ook wil reageren... dan kunt u gewoon hashtag WNL of hashtag Avondspits gebruiken. En dan zal ik hier uw tweet live voorlezen. Uh, Leini die zegt... dit is allemaal symboolpolitiek. Niet eens. Om hoeveel gevallen gaat het nu eenmaal? Het gaat niet om hoeveel gevallen het gaat wat mij betreft, Leini. In ieder geval is er eens... Te uh, aan de telefoon heb ik uh, nu sp Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Mevrouw Gesthuizen, goedenavond. Goedenavond. Uh, bent u op de hoogte gesteld door minister Leers van zijn plannen? Nee, eerlijk gezegd nog niet. Ik heb het allemaal uit de pers mogen vernemen. Ik heb ook even gebeld met de volkskrant die het, uh, het nieuws vanochtend bracht. Van, hebben jullie al stukken gezien? Die hadden zij nog niet. Uh, voor de zekerheid nog even gebeld. Met, het, uh, met de Griffie in de Kamer die hadden ook nog niks gekregen. Maar er is mij verteld dat ik maandag toch wel een brief zal gaan krijgen. In maandag gaat u wel een uh, brief kijken. Laten we luisteren naar Gert List. Die was eerder in de uitzending uh, bij de uh, collega's van de NOS en toen zei hij het, het volgende. Uh, we hebben nu duidelijk gemaakt dat iemand die binnen drie jaar dat hier uh, is, in, uh, zeg maar een misdrijf begaat...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 Je hebt het te gedragen, dat zei minister Leers van de bij de NOS. Reageert u maar, Sharon Gesthuizen van de SP. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben het natuurlijk helemaal mee eens dat mensen zich hier moeten gedragen. Ik hoor alleen nu dat de minister toch wel even een nuance maakt. Ik weet niet of u het ook hoorde, maar dat kan invloed hebben op je verblijfsvergunning. Hoorde u dat ook? Dat, ja, dat zei hij. dat zei hij. Maar wat mij betreft, mijn mening is dat kan niet. Ja. Dat moet dan gewoon invloed hebben op je verblijfsstatus. Want je hebt je hier te gedragen en aan de wet te houden. Anders moet je maar weer oproepelen. Ja, ik ben het uh, eens met, uh, met, ook met die meneer die net belde, die zei van ja, je moet je je altijd aanpassen. En als je schaft bent, dan heb je je netjes te gedragen. Hè? Dat geldt ook uh, als u bij mij over de vloer komt of andersom. En anders ja? kun je de deur weer uitgezet worden. Mm -hmm. uh, met dat grondidee ben ik het wel eens. Alleen, ik ben er wel altijd voor dat je dat toch uh, ja, een beetje in verhouding doet. Dus, hè, maar wil hoe kan je, iemand... je dat in verhouding doen? Iemand die crimineel is, dan kunnen we toch niet in verhouding reageren? Ja, wanneer ben je crimineel? Ben je crimineel als je op je negentiende ergens een rolletje erop pikt? En als dan de rechter zegt van, ja, dit is diefstal... dus gaat u toch maar eventjes een weekje in de cel zitten? Dat is natuurlijk wel een discussie die je dan uh, moet voeren. Maar u, moet kunt voeren. Niet als, u kunt niet zeggen dat... Uh, daarmee zegt u eigenlijk een rolletje drop stelen. Ah joh, dat kan allemaal... Nee, dat zeg ik niet. Nee, want er staat wel degelijk een, een straf op. En daar ben ik ook heel erg voor. Ik bedoel, iedere vorm van criminaliteit... die mag de rechter bestraffen. Alleen, het is natuurlijk een extra straf als je... Dan zegt, en dan wordt ook meteen het land uitgezet en daarmee misschien ook wel gescheiden van je familie. Kijk, ik vind het prima om uh, de regels zoals ze nu zijn aan te scherpen. Daar heb ik als SP-Kamerlid ook wel eens om gevraagd. Hè. Die geleidende schaal die er nu is, mm -hmm. die mag wat scherper. Je mag wat eerder uh, gewoon die dreiging voelen van, dan moet ik er misschien wel uit. Maar ik denk dat het niet klopt om te stellen dat als je die, uh, die schaal wat strenger maakt... dus je mensen eerder het land nou, uit gaat zetten, dat niet... je daarmee ook problemen voorkomt, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld. We weten dat het niet zo is dat als je de straf maar streng genoeg maakt... dat mensen dan meteen geen crimineel gedrag meer vertonen. Maar als iemand dat... nieuw in Nederland komt en we ja. zeggen... we: als u hier crimineel gedrag vertoont, ook ja. al is het het stelen van een rolletje drop... dan is de consequentie dat u weer weg moet en iemand wil heel graag hier naartoe komen. Anders hè, gaat hij natuurlijk niet een, een aanvraag doen. Dan is dat toch gewoon duidelijk. Dan weet je dat je zelfs aan die regels hebt te houden. Nou, u gooit een beetje dingen op een hoop. Ik hoorde de minister nogmaals, ik heb nog geen brief van hem gekregen... maar ik hoorde hem net al zeggen, het moet gaan om, om flink crimineel gedrag. Hè? Dus het, het is me dan ook niet duidelijk of hij het heeft over één dag cel... Uh, dat hij daarmee bedoelt dat alle straf waarop. Ja überhaupt een celstraf staat, dat je dan het land al uit moet. Maar dus met die nuance kun je het wel heeft van, Als u het erover heeft van, uh, nou ja, stel je voor je wordt door de rechter veroordeeld... Uh, ...tot een celstraf, pas dan moet je het land uit. Dus dat is een belangrijk verschil. En wat ik me verder afvraag is, gaat dit nou alleen maar gelden voor mensen van buiten Europa... of gaan we deze regels ook opleggen en mensen die hier te gast zijn... omdat ze hier bijvoorbeeld nou ja, uit, uit een andere lidstaat komen en hier komen werken. Duidelijk, nou, dat, die, natuurlijk... vragen, die vragen ja. mag u aan de, aan de minister ja. gaan stellen. Als u even blijft hangen gaan we naar een paar uh, reacties... En uh, dan kom ik zo uh, weer bij u terug. Want u kunt blijven twitteren. En opvallend is dat op Twitter het veel mensen met me niet eens zijn. Terwijl de mensen die bellen die zijn over het algemeen wel eens. Frazijn uh, Brouwer die tweet. Als je het recht hebt om in Nederland te wonen. Heb je ook het recht om in Nederlandse gevangenis te zitten. Als je je misdraagt. En Henk Jan die zegt geen goed idee. Hashtag WNL. En wordt op die manier onderscheid gemaakt. Tussen een allochtoon en een autochtoon. Iedereen heeft recht op een. Tweede kans. Ik ga naar de heer Kazar uit Amsterdam, want die is het met mij eens. Goedenavond, meneer Kazar. Waarom bent u het met mij eens? Ja, ik ben het met u, helemaal met u eens. Ik kom zelf uit Pakistan. Ja. En ik, ik, uh, ik heb hier kansen gehad en die heb ik genomen. Er is hier helemaal geen reden om hier crimineel gedrag te vertonen. Nederland biedt zoveel kansen en mensen die hier crimineel gedrag vertonen, en dan heb ik het over kinderen. ...van asielzoekers als die crimineel verdrag uh, vertonen... ...dan moeten ze linea recta het land uit. Ja, he... We moeten dit land met hand en tand moeten wij gaan verdedigen. Want wat de Pvd, PvdA en de SP doen, die draaien gewoon die deur open voor Precies. iedereen. Iedereen is hier welkom. Maar je moet gewoon de wereld met een vergrootglas bekijken... ...en dan zie je gewoon dat er bepaalde groeperingen niet in dit land... ...en dan, dan praat ik ook gewoon over moslims die passen hier gewoon niet. Kijk maar naar Opsporing Verzocht. Precies. En over het algemeen alleen maar Arabieren, gewoon Marokkanen. Meneer Kazar, helemaal met u eens. Mijn ouders komen net als u ook, oorspronkelijk uit Pakistan. En gewoon die gewoon hebben hier ook de extra... kans gehad. U heeft helemaal gelijk, dank u wel. Um, ik ga naar een, een volgend uh, iemand uit Den Haag in dit geval. Goedenavond, uh, meneer Den. Goeiedag, hoort u mij meneer Den? U mag het zeggen, nou, u hoort mij geloof ik niet. Dan ga ik naar de maakt uit, Dan gaan we naar, want het wordt goed ingebeld. Ook door Rachid Edteleur. Die heeft ook gebeld naar het gratis nummer 0800 1121. Rachid, goedenavond. Ik zeg: Criminele vreemdelingen het land uit? Uh, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik zal ook zeggen waarom. Uh, als eerst lijkt het mij gewoon pure discriminatie. Uh, ten tweede, voor wie geldt dat? Geldt dat voor iemand die hier geboren is, of iemand die hier op de tweede is gekomen? en op zijn achttiende een misdrijf pleegt en terug wordt gestuurd... Nee, het gaat, om, nee het, het gaat in eerste instantie om mensen die nieuw in Nederland komen... en ja, binnen okay. een paar jaar... Een paar paar een paar paar jaar. Zijn. Ja, maar als iemand hier binnenkomt, wat vindt u daar nou van? Als iemand hier binnenkomt op 18e en die pleegt op zijn negentiende... e wacht even, ik wil het hier al even afmaken. Als iemand hier is, en hij heeft zijn Nederlandse nationaliteit, betekent het ook heel vaak dat je dan je vorige nationaliteit op hebt gegeven. Dus als je terug wordt gestuurd, zegt dat land ook van... hé, hey, daar is een Nederlander, dus hou maar bij je. Dus volgens mij is dat niet eens mogelijk. Ja, maar dat gaat er niet om. Het gaat erom, wat vindt u ervan als iemand nee. nieuw komt in Nederland? Die krijgt hier de nee, kans om te wonen de minister, en te werken. Ik heb de minister vanochtend, vanochtend, vanochtend, vanochtend zelf gehoord... Ik heb de minister vanochtend zelf gehoord... en die zei ook dat het gaat gelden voor mensen... die langer dan drie jaar in Nederland zijn. Ja. Dat die dan ook nog teruggestuurd kunnen worden. Dus het gaat niet alleen om mensen die uh, pas in Nederland zijn. En dan hebben we het over het aanpassen... Als je je aanpast, er zijn ook Nederlandse criminelen. Dus het aanpassen wil niet zeggen dat je dan geen crimineel bent. Tuurlijk zijn er heel veel buitenlandse criminelen. Maar de topcriminelen zijn nooit Marokkanen of Antillianen of wat dan ook. Dat zijn de belastingonderduikers die miljoenen maken. De, de holleders, okay, de maar... Brijsma. Uh, de kinderverkrachters, de, de, de kindermoordenaars, Maar Dat is precies wat ik zeg. Rachid, dat zijn altijd Nederlander. Rachid uit we precies... ons aanpassen op die manier? Rachid, dat is precies wat ik zeg. We hebben al genoeg criminelen, dus we hebben helemaal niet nog meer criminelen nodig. Nee, Laat staan uit het buitenland. Je aanpas, wil niet zeggen dat je dan geen crimineel wordt. Oké, okay, nou, je punt is duidelijk. Dankjewel, Rachid. We gaan door naar. Uh, dankjewel, Rachid. We gaan door naar uh, Annemie Ummons uit Bunning. Ja, Goedenavond, goedenavond zegt u het maar. U bent zelf afkomstig uit Pakistan. En ik heb ook een reactie gehoord van een andere meneer. die uit uh, uw geboorteland of va verboorteland van uw familie Dan, dan heeft u, ja, dan geboorteland van mijn familie. Ik ben gewoon een echte Amsterdammer. Ik vrees dat u de Nederlandse wetgeving. op het gebied van mensenrechten niet goed bestudeerd hebt. en ook de Europese wetgeving. op het gebied van mensenrechten niet kent. Iedereen die in Nederland verblijft. heeft dezelfde rechten, dezelfde mensenrechten. En ja. Het is natuurlijk van de gekke dat de ene minderheidsgroep in Nederland uitgespeeld wordt tegen de andere. Ik zou u aanraden om nadrukkelijk onze wetgeving, individuele mensenrechten, humanitair mensenrechten... Ja, maar mevrouw, oh, nu moet u... Ik, ik, ik, ik heb die wetgeving... Wat, wat u nu aan het doen bent, is u laten meesleuren in een tendens waarbij de ene groep die zich bedreigd voelt, de andere groep die ook bedreigd wordt... Eh, tegen elkaar uitgespeeld. Maar mevrouw Ummons, dat... ik heb de wetgeving nog eens op nageslagen. En mensen die net binnen zijn in Nederland en nog in de aanvraagsprocedure zitten... of net eh, mogen gaan werken, daarvan kunnen we inderdaad zeggen... ja, u moet zich wel eh, goed gedragen, want anders gaat u het land uit. En, en, per en, geval, en, en, kijken. Ze hebben dezelfde rechten en ik zie niet in waarom de ene groep... in Nederland verblijvende burgers zwaarder gestraft moet worden dan de... Laten we zeggen, de autochtone in Nederland. Oké, okay, uw punt is kraakhelder. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Umons. Ik ga door weer naar Sharon Gesthuizen, zij is Kamerlid voor de SP... en hangt bij ons aan de lijn. Mevrouw Gesthuizen... Ja, en ik heb die wetgeving natuurlijk ook heel goed bestudeerd. Ja, stelt u het eens. En, en u heeft toch ook wel een klein beetje gelijk. Ik bedoel, het is absoluut zo dat wij eisen mogen stellen aan iemands gedrag... als hij hier wil komen wonen. Dat is helemaal waar. En dat lijkt mij ook volkomen terecht. En nogmaals, ik heb er ook wel eens voor gepleit dat dat allemaal wel iets strenger mag. We mogen daar best iets strikter op toezien. Maar er ligt natuurlijk een grens. En als ik lees dat de minister dan van plan is om ook... als iemand al twintig jaar of langer hier is... en wellicht, dat is dan ook nog een vraag, misschien al genationaliseerd is... Uh-huh. Mm -hmm. Ja, dat die mensen dan ook nog uitgezet kunnen worden. Ja, dan vraag ik me inderdaad wel af of dat wel in lijn is met zaken als mensenrechtenverdragen. En met, met oh ja, ook Europese wetgeving. Maar goed, laten we in eerste instantie naar onze eigen, onze eigen visie op mensenrechten kijken. Precies. Dat zijn allemaal vragen die ik er nog bij heb. Ja. Nogmaals, ik ben het van harte eens met het grondidee. Mensen moeten zich netjes gedragen, maar we moeten het een beetje proportioneel houden. Ik hoop dat u dat ook met me eens bent. Duidelijk. Uw punt is duidelijk. Een beetje proportioneel houden, per geval bekijken. Maar aan de andere kant, als je crimineel gedrag vertoont, dan is dat crimineel gedrag. En dan uh, moet je wat mij betreft het land uit. Dus daar verschillen we toch wat van mening over. Maar in ieder geval dank uh, Sharon Gesterhuis, Kamerlid voor de SP. En ja, volgende ja. week gaat u een debat met uh, minister Gert Leers over, uh, over de, deze punten. Er wordt ook uh, flink getweet. Anoushka die tweet. Ik ben er ook mee eens. Toen ik met mijn ouders en zus uit Suriname kwam... hebben we ons ook aangepast. Waarom een ander niet? En David Stelma die zegt hashtag WNL. Natuurlijk hebben diverse bevolkingsgroepen hun eigen normen en waarden. Regels zijn echte regels... Ook voor autochtonen trouwens. En Anoushka die blijft twitteren, die tweet ook nog drie misdrijven direct eruit. Je geeft een persoon dan toch voldoende kansen. Um, ik ga eens even kijken, want er wordt ook flink gebeld op 0800 1121. Uit Rotterdam is aan de lijn Saida. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik vind het. Uh, ja. Uh, wat, wat gaan we met die criminele politici doen? Ze lopen overal te stelen. Maar wat we vindt u van. Wat vindt u van de stelling? Want uh, politici, dat, uh, dat is een ander verhaal, daar kunnen we het een ja, andere keer nee, over hebben. Maar wij is altijd buiten de wet. Nee, maar mensen die uh, crimineel gedrag vertonen, nieuwe ja. Nederlanders, vreemdelingen. Dan ben jij een week hier, dan kom je mij tegen, ik loop tegen je op ja. en uh, ik scheld tegen je en je slaat me. En dan, dan ben jij die crimineel en ik ja. mag blijven. Maar we mogen u toch niet slaan, mag ik hopen? Uh, ja, maar misschien zoek ik jou wel met ruzie en dan... Maar dat is aan de rechter. Als de rechter beoordeelt dat iemand fout gedrag, crimineel gedrag heeft uh, uh, vertoond. Dan, dan heb je gewoon crimineel gedrag vertoond. Dus is het dan kraakhelder het, uh, het land uit. Ja, maar ik zoek jou met ruzie. Zomaar. Ah, maar dan, krijg... en dan... Maar dan, was... dan ben je de crimineel. Maar dan bent dat, u de crimineel. Dat kan toch? Ja, dus jouw pech zijn. Ja, nee, uw uh, punt is duidelijk. Dank je wel, Saïda. Uh, ik ga door naar Glenn Lubbers uit Eindhoven. Glenn, goedenavond. goedenavond. Criminele vreemdelingen het land uit, zeg ik. Zet je? Criminele vreemdelingen, meteen het land uit. Wat vindt u? Ja, daar zit... Je hebt een punt, maar ik ga je één ding vertellen. Kijk, je geeft wel een aantal mensen in Nederland die een hekel hebben aan buitenlanders... ...en die zijn er genoeg, helaas, die geven het ultieme middel om te gaan provoceren... ...en die mannen op die manier het land uit te werken. En ja. dat leidt tot een hele gevaarlijke situatie, want je, dan krijg je een rechtsongelijkheid... ...waarbij de één niet mag reageren op de ander... En je geeft ze echt de middelen in handen. Dat is levensgevaarlijk. U vindt het levensgevaarlijk, maar tegelijkertijd kunnen we zeggen... want dat werd net ook door de uh, SP-kamer gezegd... er is ruimte in de wetgeving om te zeggen... u bent nieuw, dus we hebben andere regels voor u. Dat begrijp ik. Ik begrijp, ik begrijp je punt. Ik snap ook wel, en, en liefst zeg ik ook... iemand die crimineel gedrag vertoont, eruit. Maar ik geef je te raden wat het betekent... voor de mensen die een hekel hebben aan buitenlanders... En ik, ja. Die gaan op een gegeven moment provoceren. Stel, ik loop, uh, er loopt een man door de straat. Ja? En uh, het is in België pas gebeurd. Iemand die zegt van... Hey uh, neger, flikker eens de land op. En die neger die slaat die man voor kop op Ja. Het en wordt je discrimineerd? Ja. Wat gebeurt er dan? Die negeren gaan de land Maar dan is het toch aan de rechter. de rechter. Maar dat is wat net mevrouw Saïda Rotterdam ook al zei. En toen zei ik ook al: dat is toch aan de rechter. Als de rechter bepaalt dat jij het verkeerde gedrag heeft gezegd. dan ben jij de persoon die het uh, land wordt uitgesloten. En ik denk dat de rechter zegt in dit geval. u had geen neger mogen zeggen. En dus die meneer wordt vrijgesproken. Niets aan de hand lijkt mij. Ja. Oké, okay, maar je kunt dat heel. Je kunt op een gegeven moment gewoon echt heel ver gaan met provocatie. Maar Duidelijk. Ander, oh, ik, ik vind, het, uh, nou, ik vind het, op het ik ben het eens met de regel. Ja. Maar je roept je wat wel bij overal. Meneer Lubbers, dank u wel voor uw, voor uw mening. Um, Even kijken, er wordt ook weer getwitterd. Remy Wilshuis die tweet waarom zou je onderscheid willen maken tussen bevolkingsgroepen. Wat is daarvan de meerwaarde? Hashtag WNL. Als u we ook wil reageren, hashtag WNL of bellen met 0801121. Het kan nog net. Ik ga naar Leo Rook uit Renesse. Nee, Rook, zegt u het maar? Ja, goedenavond. Ik ben het volledig eens met de stelling. Eén kleine nuance. Je periode van drie jaar vind ik te kort, dat moet zeven jaar zijn. En die 7 jaar moet je zien als een proeftijd. Als men door die proeftijd heen komt... na die 7 jaar kan men het Nederlanderschap verkrijgen. Na die 7 jaar is men richten op, uh, op uitkeringen. Mm -hmm. En in die proeftijd geen uitkeringen en geen Nederlanderschap. Precies. En één overtreding eruit. Oké, okay, één overtreding eruit. Helemaal met u eens. Dank u wel voor het bellen, meneer Rook. Um, hashtag WNL vanuit file. Dat zegt Michiel Zij. Ik ben het helemaal mee eens. Even kijken. Lorraine Lomé uit Amersfoort. Goedenavond. Wat vindt u ervan? Hey, hallo? Hallo, zegt u het maar. Hallo, dag, dit is Lorena uit Amersfoort. Uh, ik ben jarenlang gediscrimineerd door een Turks gezin... Mm -hmm. omdat ik zo dom was om half drie, kwart voor drie s'nachts beleefd te gaan vragen... of ze hun eerste kind niet willen laten rondrennen en hollen en gillen. Gewoon mm -hmm. geflat. En bijna gedurende vijftien jaar gepest. Ja. En de gezinsuitbreiding komt er ook nog achteraan en mevrouw heeft het hele blok tegen me opgestoopt. Totdat okay. de buren erachter kwamen. Maar daar eigenlijk... gaat het nu niet om, hè? want het is een Turks gezin... die hier misschien al langer woont. Het gaat om mensen die net nieuw in Nederland komen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik moet want... eigenlijk te zeggen, als mensen hier 15 jaar wonen... Er nog geen benul van hebben... dat sommige mensen het prettig vinden ja. om alleen te wonen... want het is een meer gehoorde uit de wijk van alleen vrouwen. Helder, Lorraine. Een van, half, uh, van de helft man en de helft vrouwen... Ja. en je wordt op die grond gepest en gediscrimineerd... Wat dat betreft mag die mevrouw ook al woont hier al 17 jaar... alsnog met de hele meut het land uit. Lorraine, het is helemaal duidelijk. Dat was niet helemaal een stelling. De stelling is een andere. De stelling is namelijk... dat was mijn mening vandaag, vanavond. Als je crimineel gedrag vertoont, dan moet je meteen het land uit. Want dat is wat Gert Lies heeft, uh, vandaag heeft voorgesteld... en het kabinet besloten heeft. Ik kijk nog even naar de laatste tweets... Helene uh, die zegt, hashtag WNL, wat heeft criminaliteit te maken met je niet aanpassen? Voor alle mensen gelijke rechten. Moeten we dan Nederlandse criminelen naar Texel sturen? En Felicia die laat alleen maar weten dat ze het met mij eens is. Het onze, dat zit er weer bijna op. Het is uh, bijna 7 uur. Het gaat super snel. Hopelijk gaat het voor u ook snel in de file. Uh, rijdt u voorzichtig. Zometeen kunt u op deze zender luisteren naar Brands met boeken. WNL is er overmorgen weer met Eva Jinek op zondag. Deze week bij Eva op de bank, de nieuwe Amsterdamse korpschef... Pieter jaap Albersberg en Alexander Pechtot. En ook nog Monique van der Ven. Genoeg reden om te kijken. Avondspits is een maandag weer. En dan zit Joost Eertmans op deze plek met een nieuwe mening. Wat mij betreft een hele wakkere avond. De nationale zondagochtendgebeurtenis. De vroege vogels natuurgeluiden top 40. Hier zijn Menno Bentveld en Janine Abring. Die stem... Herinnert u zich deze nog, nog? Dat geluid, dat herken je toch uit duizenden? Mister Top 40 Lex Harding is eenmalig de stem van vroege vogels. Vroege vogels Natuurgeluiden Top 40. De 40 allermooiste natuurgeluiden van Nederland... hebben deze week een hoofdrol op Radio 1. Herinnert u zich deze nog? nog.